Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, een bizarre vakantie voor een vrouw uit Culemborg. Zij mag na een auto-ongeluk Australië niet meer uit. Eerst het nieuws, Mark Visser. De uitslag van de verkiezingen in Egypte komt niet morgen, zoals was aangekondigd. Kiescommissie kan nog niet zeggen wanneer wel...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 Een rechter in Den Bosch is van een zaak gehaald... omdat ze training heeft gegeven aan medewerkers van de FIOD. Er was een wrakingsverzoek gedaan door de advocaten van een vrouw uit Helmond... die was ontslagen op basis van een FIOD-onderzoek. De vrakingskamer zegt dat er rechtvaardige vrees is voor partijdigheid... omdat de rechter trainingen heeft verzorgd voor opsporingsambtenaren van de FIOD... en dat elke schijn van partijdigheid moet worden vermeden. De rechter gaf in opdracht van een commercieel bedrijf... cursisten van de FIOD les in het optreden als getuige in een rechtszaak. De Keniaanse hoofdstad Nairobi heeft een menigte met speren zes leeuwen gedood. De dieren waren verdwaald en liepen door een woonwijk. Toen inwoners van de wijk ontdekten dat de leeuwen geiten hadden gedood, doden zij op hun beurt de leeuwen. De zes leeuwen kwamen uit een natuurpark vlakbij de Keniaanse hoofdstad. Mogelijk konden ze daar niet genoeg voedsel vinden en trokken ze daarom naar de stad. Het weer nog vanavond overwegend droog. Morgen 22 tot 25 graden met vanuit het zuiden bewolking met enkele onweersbui. Tegen de avond komt er dan ook regen met zware windstoten. Na morgen periode met zon en wat koeler met mogelijk een buitje. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hey, wat beter beveiligd printen dan op een Konikami Nolta multifunctional. Nou, Dat bestaat niet, man. Echt wel.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 Richard Krajcek wordt commentator voor de BBC-radio. Almere krijgt het koud, want daar wordt gewerkt aan een ijsdome. Maar eerst een vakantie in Australië die voor iemand veel te lang duurt. Weer zijn Helman van der Zand en Robert Meder. Ja, even alles achter je laten en lekker een jaar backpacken in Australië voor Linda. 26 jaar oud, uit Culemborg is het op een, een nachtmerrie uitgelopen. Ze kreeg een auto-ongeluk en werd opgepakt vanwege een nieuwe wet. Ze mag sindsdien niet meer weg uit Australië. En morgen hoort ze of ze wellicht op borgtocht terug mag naar Nederland. Verslaggever Arno Leblanc die zocht haar familie op. Ik denk ook dat we daar wel heel moe onder worden. En uh, de vraag is van uh, hoe lang uh, houdt je het allemaal vol? Gerrit, de vader van Linda blijft strijdlustig, net als de rest van de familie. Maar alle gebeurtenissen rond hun dochter heeft er flink ingehakt. Ook bij Linda's zus Debbie. Linda die, uh, ging de reis van haar leven maken. En uh, even alles uh, in Nederland achter zich laten. En uh, gewoon even een jaartje ertussenuit. Um, en ze vond na een aantal weken toch wel een reisgenootje. En, uh, uh, waar ze uiteindelijk uh, al die tijd mee is gaan reizen. En ik heb begrepen dat ze zelfs uh, um, nou ja, een maand voor het ongeluk er echt over gehad hebben om... Uh, om, om het tweede jaar uh, eraan vast te gaan plakken. Nou, dat was eigenlijk geen veldje in de lucht, dus eigenlijk als het zo goed begrijpt, tot aan die dag. Ja, dat klopt. Begin april. Toen kreeg u een telefoontje, denk ik. Wat gebeurde er toen? 3 april uh, zat ik op mijn werk en werd ik gebeld door mijn uh, partner van uh, Gerdet, je moet gauw naar huis komen, want er is iets ergs gebeurd. En uh, nou, dat was gelijk heel duidelijk voor mij op de fiets gestapt in naar huis. En, uh, en thuis kregen we de mededeling van dat Linda een heel ernstig ongeluk had gehad. En uh, zo ernstig uh, dat uh, haar vriendin daarbij was omgekomen. En uh, nou, dat plofte er even in. Ja, dat was uh, in één seconde staat je leven op zijn uh, kop, zeg maar. Linda komt met flinke verwondingen in het ziekenhuis te liggen. En haar ouders vliegen meteen naar Australië. Maar dan staan er ineens agenten aan haar bed. Dat was volledig, uh, dat was volledig onverwacht en... Uh, ja, dan, dan zakt uh, alles onder je schoenen vandaan. Dat is, uh, dat, dat is waanzinnig. En daar werd ze gearresteerd. Onze correspondent in Australië legt uit hoe dat komt. Dankzij een recente wetswijziging... wordt een uh, aanrijding met dodelijke afloop... in Australië behandeld als een misdrijf. En dat betekent dat Linda voor de rechter moet komen. Maar omdat het rechtssysteem ontzettend verstopt is... kan het wel anderhalf jaar duren voordat haar zaak eindelijk aan de buurt is. We komen er nu steeds meer achter dat het gewoon uh, ja, een hele harde strijd wordt... Ze werd aangeklaagd voor, uh, voor roekeloos rijden, uh, dood door schuld. En dan word je geplaatst in het hokje criminal law. En, uh, en met de maximumstraf van uh, 10 jaar. En uh, nou ja, bingo, daar moet je het mee doen. Het is gewoon uh, de harde waarheid. En je krijgt daarna echt het gevoel van, uh, we hebben je... Nou, ik zei tegen Linda nog wel eens van, het lijkt alsof ze de messen slijpen. En uh, het is, uh, nou ja. U heeft eigenlijk het idee, die wet was er nog maar net... U heeft een beetje het idee dat ze ook wel nou, een daar beetje maken, in daad willen stellen. Daar maken, ze, de, de, daar maken de advocaten zich wel, wel uh, zorgen ook om. Omdat het inderdaad, uh, precies wat je zegt, het is, uh, de, de wet is niet, nog niet zo lang uh, zeg maar verscherpt. En uh, de straffen, begreep ik, verdubbeld. En uh, dat ze niet bij de eerste beste uh, zaak de, de zaak van tafel, tafel vegen. Daar willen ze misschien wel inderdaad in daad stellen. En de ouders van Linda hebben een benefietavond georganiseerd om de duizenden euro's aan juridische kosten te dekken op 22 september in Beest. Meer daarover op nosop3.nl of samenvoorlinda.org. Het nieuws uit binnen- en buitenland: het EK Voetbal, Bundelden, het Tour de France en de Olympische Spelen. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds: de Radio 1 Sportzomer van 2012. We je nog even door Julian Lennon. Too late for goodbyes. Ja, aan de lijn uh, Richard Krajcek. Richard, goedenavond. Goedenavond. Ben je uit de coupé? Ja, ja, ik ben uit de stilte ja. <laughs> Je zat in de stilte coupé mocht de telefoon niet opnemen. Maar gelukkig doe je dat nu wel. Er was heugelijk nieuws vandaag uh, vanaf Wimbledon. Uh, wat betreft Roger Federer. Uh, je hebt hem zover gekregen. Van winnaar van het Grand Slam toernooi. Om uh, mee te laten doen opnieuw aan ABN AMRO Tennis toernooi. Hoe moeilijk was het om, uh, om hem zover te krijgen dat hij, dat hij weer komt? Nou, op zich uh, niet, uh, niet moeilijk. Uh, het lag nog vers in zijn geheugen uh, toernooi. En uh, ja, hij, hij wilde graag uh, komen. Ik was een beetje bang dat hij dit jaar alleen wilde komen vanwege uh, Rolim Spelen. Omdat het, uh, het schema wilde hij anders doen. Dus ik dacht in 2013 zou het wel anders zijn. Maar uh, hij had zo naar zijn zin. Dus, hij uh, had het ook beloofd, ja, hè? Com compliment naar de organisatie, maar ook naar, naar, naar het publiek eigenlijk. Daar voelde ze zich helemaal happy mee. Hij had het ook beloofd. Dus het is wel een man, een man en woord, een woord. Ja, duidelijk, ja. Heb je dan ook nog uh, budget voor andere toppers? Ik noem uh, Djokovic of Nadal of is het dan meteen op? Uh, nou ja, Officieel doen we geen uitspraak over, dus uh, het is natuurlijk wel een hap uit het budget. Maar uh, ja, ik heb me alleen gefocust voor Federer, maar ik ga zeker uh, ja, uh, zo tijdens Wimbledon langzaam praten met, uh, met de managers. En uh, kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus uh, ja, het is de 40-editie. We wil willen er natuurlijk wat moois van maken. En uh, we willen eerst de topper winnen. Kijken wie we nog meer erbij kunnen halen. En, waar, en waarom wil je dan een juist Roger Federer? Um, nou ja, ik, ik vind dat uh, je een van de twee moet hebben uh, nog steeds. Hè? Nadal en Federer. Ook al is nummer nummer van de wereld. Maar Nadal en Federer is toch wel erg, uh, ja, het erg hard om geroepen. Maar na afgelopen jaren uh, ja, merk ik gewoon dat uh, ja, het publiek en uh, ja, eigenlijk ook perssponsors. Ja, iedereen wil heel graag Federer toch nog een keer zien. En, uh, ja, en hij, hij stond er voor open en uh, hij heeft jaar zelf aangegeven al heel vroeg dat hij wilde komen in de uh, afgelopen editie. En uh, ja, dit, dit keer was hij, ja, stond hij dus ook open voor om snel te handelen eigenlijk. En andere spelers willen toch iets langer wachten, kijken hoe het jaar gaat. En uh, ja, en ergens hopelijk zo rond de US Open dat ik daar meer duidelijkheid over heb dus ja. zeg maar in september. Ja, duidelijk. Goed, even luisteren naar de reactie van Federer zelf. Hij is blij om weer in Rotterdam te komen tennis Hij is de eerste die het toernooi voor de derde keer kan winnen. Maar het had de Zwitser zelf niet eens over nagedacht? The reason for me coming back is just because I I really enjoy the tournament, I enjoy the tournament director, I enjoy the fans, I enjoy myself in Holland in general. So I hope also I can maybe come for Davis Cup later on in the year this year, but then particularly obviously for Rotterdam the following year. And that's why I'm coming back, not to win a particular amount of number of tournaments, uh, you know, in Rotterdam, but. If that's the record, that'd be great if I can reach it. I've done some great records over the years... and it'd be nice writing one also in Holland. Ja, Federer komt dus vooral terug omdat hij zich prettig voelt... bij de sfeer van het toernooi, de stad en het land... en niet te vergeten de toernooideerdeur. Dat zei hij er toch ook echt bij. Niet speciaal om het record in Rotterdam in handen te krijgen... als hij de kans krijgt. Als hij de kans krijgt, dan laat hij die kans natuurlijk niet liggen. Ja, uh, mobiel, nu, is niet Hij stopt. In uh, gebruik of niet meer in gebruik. Stel de coupé dat weer we in of zo. Gaat hij <gul> automatisch uh, gaat die, <coughs> Sorry. Ah, gaat die af? Eens even kijken of hem uh, misschien op we een We gaan handen hem handen gewoon even op opnieuw bellen, want ik uh, zou wel graag uh, nog even. Uh, dat is namelijk nou het aardige. Uh, ah, uh, de kunnen. Ah, nee, wacht even wachten, kunnen we nu zeggen? Hij een nieuwe baan. Hij heeft een nieuwe baan. En we hebben een jingle voor hem gemaakt, maar dat weet hij niet. Dus dat weet u wel, maar dat heeft hij nu niet gehoord. Dus daar gaan we hem zo meteen mee verrassen. Hij wordt een soort collega, hè? Bij de BBC ja. gaat die uh, Five Live. Dat is uh, de zender waar ze alle grote uh, uh, sportevenementen verslaan. Daar maar doen ze daar niet ook, ook het sportevenement verslaan... waar hij toernooi is? Dat... Nee, wat, ik weet, volgens mij is Ahoy daar niet uh, groot genoeg voor. Nee? Voor, voor BBC Five Live. Dus ze er wel net zoals wij af en toe uh, ja, wat ja, van toe, berichten... Ja. maar niet uh, ja, dat je, ze daar live wat mee doen. Ja, die wel wat anders te doen heeft dan uh, ja, like op me op, met het toernooi. Loopt, ja. Ja. Oh, je bedoelt dat krijcheck ja, voor de, de BBC ja, dan? Ja, dat is nou, toch nou, ja. waar. Weet je hoe druk is. die man is tijdens dat toernooi? Ja, heel druk, denk ik. Ja, daarom. Ja. Ja. Dus ja. De, eigenlijk is die vraag eigenlijk, heb je nu zelf beantwoord. Ja, maar hij heeft zo druk terug in de voorbereiding natuurlijk. ja. Nee. nee, ik bedoel, dan had hij vast kunnen oefenen voor de BBC. Zo in die insteek bedoelde ik het maar. Ja, behalve dan dat over een paar weken, volgende week, namelijk Wimman er al is. Dus dan ja, wordt het weinig oefenen dan. natuurlijk. Ja. Dus, uh, goed, ik, uh, ik hoop dat we uh, Richard nog even aan de lijn krijgen. Ja, we hebben Richard weer. Ja, is... ja ik ben goed. er weer. Ja, want we wilden nog even iets aansnijden met je. Uh, want ja. je, je, hebt een andere, je krijgt een andere baan hè, bij de BBC, of een andere baan? Je krijgt een baan bij de BBC. Ja, bijbaantje, snabbel. Dus uh, ja, ik, ik ga komende twee weken bij BBC Radio uh, uh, ja, commentaar geven bij de wedstrijden. Althans, ja, ja één wedstrijd per dag. Ja. Uh, je wordt inderdaad commentator nou hebben wij al uh, de hand kunnen leggen op een promo van BBC Five Live. Oké, die heb je al gehoord of niet? Nee, nee, helemaal niet. Ja. Dat is nou uh, ook voor het eerst. Ja, nou, dat is uh, prima. Komt-ie. Okay. This is BBC Radio 5. Now live from Wimbledon, our commentator Richard Crichton. Wimbledon starts june 25th on BBC TV, radio en online. Zo. So. <laughs> nou, wat vind je ervan? Ja, goed. <laughs> ja? <laughs> Heel stoer. Ja, het is, uh, lekker flitsen, echt 5 Live, toch? Ja, ja, ja. Ja, zeker. Maar, je, ja, maar, je bent oud-winnaar van Wimbledon, dus, maar de BBC is je echt niet vergeten. Eh, dus. uh, nee. Nee, ze vonden die wel leuk. En Stieg deed het de afgelopen jaren. En die, uh, ja, die stopte. Dus ze wilden waarschijnlijk uh, uh, andere winnaar van, uh, van het, van, uh, van het vasteland van Europa, denk ik. Ja. Zeg, voordat we uh, onbedoeld problemen gaan veroorzaken. Wij hebben de Jingle even zelf gemaakt. Hij is niet van de BBC. Oké, oké, oké. Nou ja. <laughs> nee, nog even een vraag over je, over je zusje. Uh, want ze heeft ja. zich afgemeld met een virusinfectie. Ja. En we hebben gegeven. Wat is er aan de hand? Ja. Uh... En duurt het lang, bijvoorbeeld? Ja, ze is, ja, is ziek. Het haar een paar dagen geleden. Ja, ze voelde zich gewoon niet, niet goed. En uh, ja, ze hoopte dat ze nog wimbledon misschien zou kunnen spelen. Maar uh, het vakken een paar dagen geleden. Dus ja, vandaag daar heeft ze duidelijk besloten dat dat uh, niet kon. Want ze denk in overleg met uh, misschien een arts. Hè. En uh, ja, het gaat niet lekker natuurlijk. Eerst die knie en nu dit. En... Uh, ja, het zit even niet mee. En het is natuurlijk uh, midden in het jaar waar je toch twee keer een slam hebt uh, achter elkaar van te en Wimbledon. En dan wil je het liefste natuurlijk vlammen. En uh, zij uh, heeft vooral problemen, dus dat is wel erg uh, sneu -baar. Ja, nogal. En ze was net op de weg terug. Uh, ja, het ging heel erg de goede kant op. Hè. Het begon natuurlijk US Open vorig jaar. En... Uh, dat ze ze kwalificeerde en de ronde won en uh, op z'n tekort tegen Serena mocht spelen, wel, wel kansloos onderuit. Maar ja, voor het eerst dat ze weer op zo'n podium stond, na ja. drie jaar eigenlijk. Dus dat was erg leuk voor haar. Maar ja, het um, ja, um, ja, gaat ga, ga, even niet, uh, niet, niet echt lekker. Laat, uh, zeg maar twee maanden zo. Dus hopelijk uh, als ze weer beter is, kan ze, kan ze tijd een beetje keren. Nou, tot slot. Uh, um, ga jij nog spelen op Wimbledon zelf? Ja, ja, ja, ik weet niet of je het spelen kan noemen, maar inderdaad, de tweede week van het toernooi is het uh, oude mannen, uh, dubbel uh, toernooi. En uh, daar uh, doe ik uh, uh, wederom maar mee. Dus ik ja. doe het al een paar jaar en het uh, is altijd wel erg leuk uh, met je oude collega's. Uh, ja, beetje je, uh, een beetje ja. lol hebben. Wie ja. is je partner dan? Wat hè? Weet je al wie je partner is daar? Ja, ik, uh, ik ben ieder jaar met een andere partner. En uh, dit jaar hebben ze me. Aan de Engelsman Mark Petchy uh, ge gekoppeld. Dus ik uh, kan wel goed dubbelen. Dus uh, ik hoop dat ik uh, wat succesvoller ben dan in het verleden. Want ik heb nog niet heel veel wedstrijden gewonnen de afgelopen jaren <laughs> met het toernooi. Dus dat wordt wel een keer tijd weer? Uh, was, uh. <laughs> ja, het zou wel leuk zijn als ik meer dan één wedstrijd. Dan is geloof ik drie in een pool. En uh, maximaal ik ooit gewonnen is één. Dus uh, ja, dubbel is niet helemaal mijn uh, specialiteit, geloof ik. Dus uh, ik hoop dat, uh, dat uh, de Engelsman mij meer geluk gaat brengen. Je wil nog steeds winnen, hè? Ja, dat vind, vind ik wel leuk. Ja. Ja. Dus, als ik helemaal op, op die baan sta, dan... Eh, als, ik, als ik echt nog heel graag wil winnen, dan zou ik zeven dagen per week nog gaan tennissen. Nou, dat doe ik dus niet, maar als je helemaal die wedstrijd begint, dan ben je toch wel bezig om, om die wedstrijd te winnen, inderdaad. Nou, ja, succes is in ieder geval op de baan in Wimbledon en ook in het hier bij de BBC Research. Ja, ik ben benieuwd. Het is vrij klein, dus, maar ik ga mijn best doen. Het is in het Engels, hè? Echt waar ja? Oh, ja, dat wist ik niet. Ja, de kleine lettertjes in het contract altijd. Oké, okay, dag Richard. Goed. Ah, ja. ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. Sanday and Next to Me. Ja. Ja. Sand. Toen uh, kwam er een tune. hier wel? Zij toch? Dat er een tune kwam. Tijd voor tijd. Oh deze. Ja. Nee. <laughs> Ach, nou weet ik het weer. Ja, iedere dag uh, mag je bij ons een gokje wagen in de tijd voor tijdspel. Op de website verschijnt de vraag. En dan nu de uitdaging om zo dicht mogelijk bij de uitslag te komen. Ja, de vraag uh, die uh, vandaag beantwoord moest worden had te maken met het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Het wielrennen in Emmen. Wat is de achterstand op de winnaar bij elkaar opgeteld van de nummers 2 en 3? Ja, nummer 2 was Lars Boom. Die kwam een kleine 8 seconden na winnaar Liebe Westra over de streep. En uh, Nicky Terpstra had 21 seconden meer nodig in Emmen dan Westra. En bij elkaar is dat. 29 seconden. Zitten. Ja. Er, er de Wilde, die heeft, Wilde, die heeft uh, 30 seconden gegokt. En die zat er dus het dichtste bij. Die heeft echt, dus echt een zeer fraai horloge. Dat meen ik serieus. Gefeliciteerd. Nou, wil ik wil ik wel toe. weten, uh, Robert, hoe het zit uh, met de voorspellingen bij de presentatie? Dat snap ik wel, want jij hebt je tekst al doorgelezen natuurlijk. Ja, op ik heb plek geen idee. Herman van der Zand op plek 3, je zei 44. Ah, okay. Je zat er 15 seconden naast. Ja. Plek 2, Jeroen Stompos, zat er 7 seconden naast. En de winnaar, het zal ook weer niet. Volgens mij is het de zevende keer dat Felix Mödersen wint. Volgens mij hè? schrijft hij die teksten zelf. Ja, dat kan ook <laughs> nog. 24 seconden, zei hij, verschil van 5. Heel knap. De nieuwe voorspelling die u nu al via radio1.nl kunt insturen... gaat over de eerste kwartfinale van het EK. Die wordt morgen gespeeld. En de opdracht is weer een schitterende. In welke minuut gaat voor de derde keer een doelpoging naast of over... Goed. Nou, hem in. Ja. www.radio1.nl en maak kans op uh, dat speciale sportzomerhorloge. Uh, onze chef hier noemt hem ook echt een mooi ding. Dat ja. is wel meer dan een ding. In welke minuut gaat voor de derde keer een doelpoging naast of over morgen tijdens de eerste kwartfinale? Er komen nog steeds uh, mailtjes bij binnen voor uh, onze gast aan tafel, Robert. Ja, uh, ja Peter Veens die vraagt over die lijnrechters uh, waarom die aan dezelfde kant staan als de grensrechters. Nou, daar hebben we het anderhalf uur geleden over gehad, maar dat heeft hij waarschijnlijk gemist. Dat heeft te maken met de looplijn van... diagonaal van de scheidsrechter. Diogonaal van de, ja, die, loopt dat naar de, de die loopt naar de hoekvlaggen van de kant waar de assistent niet staat. Ja, maar goed, jij zou dat ook liever anders gezien hebben, zei je al een tijdje geleden? Ja, want dan kan de scheidsrechter er wat, wat weer de midden nemen En dan heb je zowel links als rechts heb je iemand. Ja, en dan een vraag gericht aan Tom Boot, maar mag je, mag je natuurlijk ook tegenaan bemoeien. Als een speler zijn shirt afknipt, bij, bijvoorbeeld als hij gaat trainen en daarmee uh, afwijkt qua kleding van de rest. Wat zou u dan doen? Vindt u ja, niet dat het niet het begin is van het ondermijden van nou ja, de autoriteit? We, uh, we hebben nu al net wat namen. Bellen van, van Persie en de reactie van Robben. Noem maar op. Maar dit is ook iets natuurlijk. Hij loopt gewoon in een ander tenue. En ik zou dat nooit ook Ik vraag me eigenlijk af... al deze zaken die ik net noem... wat de leiding daarover gezegd heeft. Ja, maar we je is... even tot de kleding. Maar dat, ja. is, dat is de vraag. Ja, ja, nou, hier zou ik wat van zeggen natuurlijk. Want het, het is gedaan. gewoon een ander tenue waarin hij, waarin hij loopt. Ja. Is dat ja. uh, niet omdat hij het lekkerder vindt zitten? Of? Ja. Dat denk ik wel. Ja, maar, dan ik dan kan maar, je... maar, maar kun je dat dan niet gewoon toestaan? Is dat meteen iets waar je nee, nee, tegen de maar, leiding in gaat? Ik gaat het gaat zelf op knippen dan? Ja, maar, ja maar, maar, maar waar is de grens dan? Weer. Als hij een rode broek lekkerder vindt en ze allemaal blauwe broekjes. Ja, maar Marie, ja. je kan je mouwen toch ook opstropen, bijvoorbeeld. <laughs> ja, nee, maar ik ben advocaat van de duiven. Want iedereen die ooit met mij gokiet heeft, weet dat ik dat ook altijd deed. Dus ik vind dat het niet kan, maar, maar ik deed knipte, het zelf wel wat uit. Je kent er die mouwen. Wel nou, van die, die shirts en hij is shirt dat jij nu aan hebt, zo heel hoog zittend. Dat vond ik heel irritant en deed ik altijd even een inknipje. Sterker nog bij uh, ja, het. Ja, uh, je het kraagje een beetje. Ja, maar dat scheurde ik dan even iets verder open of zo, weet je. Ik had dat heel vaak. En maar waarom en, vraag je dan niet voor het toernooi? Zou ik een ander shirtje mogen? Wel hetzelfde, hetzelfde nou, model, maar alleen een even een beetje met ja nou, bij, Misschien dat je uh, bij voetbal dan een nieuw shirt krijgt. Bij hockey niet. Dan doe je het daar maar gewoon mee. Dus dan deed ik dat even inknippen. En, maar, en er, er, was, er, er was wel wat over te doen. Want dan moest eigenlijk niet. En dat snap ik ook wel. En later gingen mensen er hemdjes van maken. En dan werd het van kwaad tot erger. Dus toen ben ik ook maar mee opgegaan is het ook een soort ijdeltuiterij? Dat je denkt van nou ik wil er toch iets anders bij lopen dan, ja, maar, dan de rest. Nou, iets nou, iets nou, bijzonderder. Denk, misschien bij, bij, bij het voetbal. Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Maar dat dat het wel was. Dat je gewoon op wilde vallen. En bij mij was het echt dat het gewoon heel irritant hoog zat. Dus, maar ja hmm heb ik het voor eens of voor altijd uh, voor mijn generatie rechtgezet. Je nog bent er nooit excuses. op aangesproken? Ja, heel erg. En dat was ook het probleem. Want iedereen ja. ging het doen dus? Uh, ja, iedereen ging het was. Dat Het hoelte van de of Persie ook niet bij hun club te doen, hoor. Want dan zijn ze ook aan de beurt. Ja. En je hoort het gewoon niet te doen. Het is nee, gewoon niet netjes laten ergens op. Duidelijk. Niet. Goed, we houden erover op. radio 1nl Een andere sports brengt Daniel Lens uit Zeist uh, even aan. De vorige vraag was trouwens van uh, Reggie Coutinho. Uh, Daniel Lens uit Zeist, die wil weten wat wij verwachten van de Nederlanders in de Tour. Daar hebben we nu één minuut de tijd voor ongeveer. Ja. om Die <lacht> vraag te beantwoorden. Maar Volgens mij kunnen we daar uren over praten. Hebben jullie daar een mening over? Bon, nou, je? Ik vind het een hele goede ploeg, maar elke keer word ik weer teleurgesteld. -ploeg ja, ja, ik. ja, jaar in, jaar uit. Zowel bij uh, Rabo, die de drie kopmensen hebben, waar we heel goed zijn. Maar ook uh, Vacanselij en die andere ploeg met Kieton misschien. Maar dat is geen Nederlander. Elke keer word ik weer teleurgesteld. He, ik, ik denk zelfs dat er een wereldkampioenschap is in Nederland. Uh -huh. Dat we gewoon een wereldkampioen krijgen. Ja, dat krijg je zeker een Nederlandse wie wereldkampioen. Nederlandse wereldkampioen ja. Ja. Wie moet het zijn, Nato? Nou ja, dan heb je kans tussen ook uh, die drie van Rabo, die Geen hebben Sink, een goede kans. Maar Liebe westra Poels, nee. noem maar op. Ja. Nee, okay. Ruig. Mm. Dus maar vind je het verstandig dat Rabobank drie mannen voor heeft geschoven, nu al. Zodat de druk misschien uh, bij een van uh, de drie, als die zou falen, tussen aanhalingstekens, dat die dan uh, wordt weggenomen. En dat ze heel makkelijk iemand anders naar voren kunnen schuiven? Ja, dat vind ik wel handig. Nou, ja? ik zou die. Ja, het is handig om. om je, je doet het voor de spelers of voor, in dat geval voor de wielrenners. En hoe minder druk die ervaren, hoe beter. Ja, want het is. Het, Daar gaat het, het om die die veel mensen maken. gezien als, ja. als een, po een poging om de druk weg te nemen bij, bij Robert Geesink, bijvoorbeeld. Nou, ja. Ik snap dat dan. Ja, maar er zijn niet drie hoor. Want Kruiswijk is niet als kopman. Maar semi-kopman. Een semi-kopman. Semi semi en de druk wegnemen. Ja, dan. Ik heb het gevoel dat je geen echte topsporter als je dat nodig hebt. Hm. Die druk wegnemen, daar, daar moet je niet mee bezig zijn. Het is een echte topper, een echte winnaar, kan juist tegen druk. Nou, we gaan het zien. Eerst nog uh, de Nederlandse kampioenschappen uh, dit weekend. En dan uh, over anderhalve week is het eigenlijk alweer. Ja, het is ongelooflijk, het gaat echt heel snel. Dan uh, gaat de tweede fase van de sportzomer eigenlijk alweer in... Uh, met uh, de Tour de France. Maar nu is het uh, half elf, iets over half elf. De hoofdpunten van het nieuws nu naar net wel. De uitslag van de verkiezingen in Egypte komt niet morgen... zoals was aangekondigd, maar wanneer wel is nog niet bekend. De kiescommissie zegt dat ze meer tijd nodig heeft. Allebei de kandidaten, Mohammed Morsi van de Moslimbroederschap... en oud-premier Ahmed Shafik, claimen de overwinning. Een rechter in Den Bosch is van een zaak gehaald... omdat ze training heeft gegeven aan medewerkers van de FIOD. Er was een wrakingsverzoek gedaan door de advocaten van een vrouw uit Helmond... die was ontslagen op basis van een FIOD-onderzoek...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 En in de zaak van de Belgische kasteelmoord is een vierde verdachte aangehouden. Het zou een Nederlander zijn die het contact onderhield... tussen de opdrachtgevers van de moord en de daders. De 34-jarige kasteelheer Stijn Salens verdween eind januari uit zijn kasteel. Het mysterie werd opgelost met de vondst van zijn lijk... in een put bij een vakantiehuisje in de buurt. Er zaten al drie verdachten vast. Nou, dat was het. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks een nieuwe vriendin van ons programma, de vrouw van commentator Frank Snoeks. Maar eerst, ijskoud Almere. Het moet het nieuwe Tielf worden, de plek waar alle lange baanwedstrijden worden gehouden, de Ice Dome in Almere. Eerder vandaag zijn de plannen voor het complex gepresenteerd. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij. Matthijs, hoe moet het eruit gaan zien? Ja, het moet het beste, het mooiste, het snelste ijs. Het moet echt dé de, de, uh, schaatstempel van Nederland worden. Mooier dan al die banen. En Nederland is een beetje afgetroefd. Schaatsland nummer één. En dan hebben we de afgelopen jaren gezien dat ze in Rusland een hele mooie baan bouwden. In Kazachstan zelfs. Het land van Borat. Nou, een, daar hebben ze een ijsbaan waar alle schaatsers helemaal gek van zijn. En talf, een nieuw Tjalf. Daar waren plannen voor om een heel nieuw complex te bouwen. Dat kwam niet van, te, van de grond. Te weinig geld. En nu zeggen ze zegt een, een paar ondernemers, initiatiefnemers zeggen... wij gaan dat hier veel beter doen. Wij gaan niet één 400 meter aanbouwen, maar twee die gelijkwaardig zijn... zodat er altijd geschaatst kan worden. Heel veel faciliteiten, alles wat de sporters maar willen aan trainingsfaciliteiten, aan accommodaties... de beste klimaatbeheersing. Je weet, dat is altijd lastig, hè? Als er veel mensen binnen zijn die warmte afstralen... dan gaat het ijs achteruit. hebben ze allemaal oplossingen voor tegenwoordig. Dat moet allemaal het beste van het beste worden... zodat uh, ja, dit uh, de schaatstempel uh, van Nederland wordt. Ja, Tom Boos, jij wilt vragen? Ik wil wat vragen. Kijk, uh, nieuw Tieralf is uh, uh, van de baan. En dat kostte 100 miljoen. Dit ijs, aan, nu heb ik tenminste gelezen, gaat... Zo verschrikkelijk modern en maar 75 miljoen uh, kosten. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Nou ja, we hebben heel veel gehoord vanavond. De presentatie is net afgelopen, heeft uren geduurd. Met allemaal juichverhalen, maar inzicht in de financiën... dat hebben we helaas niet gekregen. Dat is natuurlijk ook een van de vragen die ik gesteld heb. Hoe kan dat? Ook zonder overheidsgeld, want dat komt er nog eens bij. Deze initiatiefnemers zeggen dat ze het renderend kunnen maken... zonder dat er geld van de gemeente inkomt of geld van de provincie. of Althans, misschien maar een beetje. Maar ja... Ja, wie dan die geldschieters zijn die daar dan brood in uh, zien, dat wilden ze ons niet vertellen. Ja, wat ze wel zeggen, uh, het businessplan, zo heet dat dan, dat in ieder geval dat het ding multifunctioneel wordt. Dat het niet alleen maar om schaatsen tijdens het schaatsseizoen gaat, maar ook uh, andere sporten, ook evenementen concerten, noem maar op, dat het ding het, uh, het nieuwe gebouw het hele jaar doorgebruikt wordt. En niet alleen voor de topsport, natuurlijk ook vooral voor recreanten. En er is een enorme behoefte aan. Er is te weinig ijs, zei de KNSB vanavond. Mensen in de Randstad kunnen te weinig terecht op de ijsbanen die er nu zijn. Die er nu zijn. Dus wat dat betreft verwachten ze enorm veel, omdat Almere zo goed bereikbaar is vergeleken met Heerenveen, dat er heel veel mensen vanuit de Randstad hier zullen komen schaatsen, recreëren en, en andere dingen doen. Ja, het, het, het... Het klinkt voorlopig vooral als een, als een uh, ondernemingsplan, een businessplan. Waren er ook mensen uit de schaatswereld bij de presentatie vanavond? Ja, ja, Louis enthousiast. Hè? Uh, aantal schaatsers gezien. Bob de Jong enthousiast. Annette Gerritsen zei, nou, dat is voor mij fantastisch. kwartiertje rijden, in plaats van helemaal naar Heerenveen. Zij noemde Calgary. Er zijn schaatsers ook al jaren enthousiast over. Niet zozeer vanwege die hal, maar vanwege de sfeer daar. Uh, de campus, universiteit. Uh, er zijn heel veel trainingsfaciliteiten daar. Je kunt er ook wat anders doen. Je kunt er, het is er fijn verblijven. En dat is ook heel belangrijk voor de trainingsfaciliteiten. Wie er ook was... Uh, best wel sportief vond ik. De directeur van TIALF, die, <laughs> die, die had zijn reactie ook al klaar, die zei uh, heel sportief, nou uh, hoe meer ijs hoe beter in Nederland. En hij zei dat hij het niet als een concurrentiepoging uh, zag, want dat is natuurlijk de vraag. Stel dat je straks twee topeisbanen hebt in Nederland, TIALF wordt vernieuwd, wordt verbeterd, ja, waar gaan dan de internationale wedstrijden naartoe? Hij zei vol zelfvertrouwen, wij hebben zoveel ervaring al jarenlang, zoveel expertise, zo'n zoveel, zo goede reputatie, dat hij zich daar geen zorgen over maakte, dat dat straks allemaal weggekaapt zou worden door uh, die nieuwe ijstempel in Almere. Maar hij zag het wel als een serieuze concurrent. Ja, hij wilde het geen concurrentie noemen tussen mm. de regels door. Uh, is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar hij zegt, ja, er is gewoon te weinig eisen in Nederland. Ook het verhaal van de KNSB. En hij heeft er vertrouwen in dat Tialf er niet onder te lijden zal hebben. Uh, ik vraag me af, uh, als je ziet hoe uh, lege de tribunes soms zijn in Tialf. Uh, hier willen ze nog veel meer zitplaatsen. 20.000 maximaal. Ja, of daar wel inderdaad genoeg publiek voor is. Mm. Of dat uurtje extra reizen, wat nu als een argument hier in Almere wordt genoemd. En ze zeggen hier... Uh, dat is te ver voor veel mensen uit de Randstad of vanuit het zuiden van het land. Of dat nou zo doorslaggevend is? Als, of dat nou de reden is dat uh, de tribunes niet altijd vol zitten? Nou, Flew is net failliet, toch? Die, uh... Ja. Die lange ja, dat is iets anders. He. Dat is dat, dat nepslootje door, door het landschap. Je nee, moet je hier echt de top van de top voorstellen met uh, ongelooflijke faciliteiten. Niet alleen voor lange baan schaatsen, maar ook voor ijshockey, voor kunstrijden. Ze willen zelfs de start van een Bobbaan nabouwen. Je weet wel, zo'n zo trainingsfaciliteit ja. is er al wel. Uh, uit mijn hoofd uh, in, in Drenthe is dat, maar dan rijdt de Bob op een rails. Zullen je helemaal van ijs, de startpositie van een Bobbaan nabouwen om topsporters de gelegenheid te geven om hier. Het hele jaar door daarop te trainen. Ja, goed. Dankjewel, uh, Tom Mathijs, uh, Mathijs, uh, van Wilrathon. Ja, nog even één ja. vraag. Oh, uh, Matthijs, wacht nog even. Matthijs, uh, is er met de KNSB overlegd? Want grote kampioenschappen willen ze graag binnenhouden. Ik kan me voorstellen, ik weet het al zeker, dat dat een punt van overweging is geweest. Hebben ze daar iets over gezegd? Hoe bedoel je binnen? Overdekt? Nou, KN, ja. KNSB. Ja, moet, maar dit wordt de een de is overdekt. Wat? Dit, is overdekt. Dit is een overdekte hol. Nee, dat begrijp ik wel. Maar kampioenschappen, EK, WK... die hebben ze daar toezeggingen voor, voor gekregen. Nou, toezeggingen niet, maar er is wel afgesproken, er is wel duidelijk met alle partijen gesproken. Voorlopig is er ook nog niet veel meer dan, dan een project. Hè. Wat deze mensen hebben gedaan is met iedereen gaan praten. Met de sporters, wat willen jullie? Met het bedrijfsleven, wat willen jullie? Met uh, NOC, NSF, met alle mogelijke partijen om te, om te inventariseren wat men wil. En daarmee gaan ze aan de slag. Ja. Maar als ik uh, zo de directeur van Thiel hoor, die heeft, die heeft vol vertrouwen dat de wedstrijden in Heerenveen blijven. Dus ik weet niet welke concrete afspraken er zijn gemaakt. Ja, ik, ik denk dat als het inderdaad zover komt, dat de wedstrijden dan verdeeld zullen moeten worden. Maar daar heeft niemand zich nu nog over uitgesproken. Maar wanneer gaan de deuren open? Ja, ook heel ambitieus. Even ambitieus als de rest van de plannen. Kerst 2015, zeggen kijk, ze. Oh, kijk, dat is al redelijk snel. <laughs> ja, ja. gouden vergunning aanvragen. Zo is het. Ja, kan even duren. Dankjewel, Matthijs. Dit was het echt. Maar wat uh, hebben jullie daar. Ik heb toen ik dit hoorde, dacht ik, ja, maar schaatsen, dat is Heerenveen. Dat is Friesland. Niet Almere, ik nou, ik vind het een, een mooi initiatief. Jawel, ja? hoor. Ik vind het een mooi ja, initiatief. Toch, uh, hoe meer van dit soort projecten, hoe beter, vind ik, in Nederland. Ja, ja Dick, ja. mee eens? Dick, ja, zoveel mogelijk uh, evenementen in Nederland. Is toch goed voor het land, goed voor de steden. Ja, maar als het dan in, in, in Almere en niet in Heerenveen wordt gehouden... dan uh, vind je dat dus... allemaal prima, maak je niet uit waar het gehouden wordt. Nee, het moet, uh, moet het Heerenveen zijn dan? Nee, ik zeg alleen dat je het gevoel hebt van... schaatsen hoort bij Friesland en hoort bij Heerenveen. Nou ja, ligt vlakbij. Ja. Goed. Oh. <laughs> en de, de, ik, lees, ik zat even op de site te kijken. En er zijn heel veel meer projecten waar, uh, waar een, een kleiner uh, schaatsstadion ja. uh, gaat komen. Dus volgens mij is het er gewoon uh, behoefte aan meer ijs. Ja, doe het doet toch een beetje vreemd uit midden in de zomer. Of tenminste, wat, wat het ook moet voorstellen. De, alweer praten over ijs. Ja, nou, We gaan er ook over ophouden. Nou, dan we doen. Ja, ja. ja wel Italian. <laughs> Via de webcam, of op radio1.nl kunt u een kijkje nemen in de studio. Maar had u ook de clip kunnen zien die bij dit nummer hoort? Dit was uh, Robin Thick. En Robin Thicke, moet ik even vertellen, is de zoon van Alan Thick. En Alan Thick was de dokter uit Growing Pains. Ken je die je nog? Nee. Lang geleden. Nee. Jason Seaver heette die man. Nee. Dus Robin Thick is zijn zoon weer. Dat was het? Ja, klaar. Oké. Okay. <laughs> de Radio 1 Sportzomer Top 5. Ja, de, de top 5. Gisteren kwam uh, Filemon, uh, de heren Jol en Bout, mag ik even? De top 5 dus. Gisteren kwam Filemon Wesseling uh, met uh, het Italiaanse enfant terrible Mario Balotelli. Zijn goal tegen Ierland staat nu ook in de top 5. en die klinkt nu zo. Fragment 1. Kan Van der Vaart schieten van 20 meter, de Van der Vaart op! Ja! Rafael Van der Vaart zet oranje al naar.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 5. Balotelli maakt de tweede Italiaanse goal van deze wedstrijd. Hij is er uiteraard niet blij mee, want dat past niet bij zijn imago. Maar de corner komt vanaf de rechterkant. En het is een, een halve omhaal. Ja, de vijf fragmenten. Hier aan Dick Jol om er een fragment uit te halen. Welke gaat eruit? Dick? Uh, Snijder. Het verhaaltje van meneer Snijder. Het lukte niet. Het lukte niet. Nou, dat hebben we allemaal gezien. Maar waarom <laughs> moet hij eruit? Nee, nou, ik vind dat. Ik, ik, wil een, ik wil een doelpunt. Ik wil een bal uh, achter het en... Uh, niet, er, niet worden goedgekeurd, dat, dat vind ik voetbaldingen. Dat lukt er niet. Nou, nou dan maar... is het wel duidelijk welk fragmenten niet mag ontbreken volgens jou. Daar komt Oekraïne voor de 1-1. Oekraïne Joe Hart. En uiteindelijk ja. is het uh, Terry die de bal van de doellijn afhaalt.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 Ja, ik vind het een voetbalfragement. Ja, dit vind ik ook het, het einde van een tijdperk van een 65 man op een, op, een, op, een, op, een, op een groot toernooi van de Champions League bestrijden. Zou dit het finale duwtje kunnen zijn richting een andere ja, ik, manier van, ja, van kijken ik, ik naar de toekomst? Ik denk de het wel, want dit is eens weer een, een hele dikke dit. Het ja. is nu al klaar met de 65 vision. Want ik denk dat je dat niet alleen voor, voor het financiële aspect, wat het kost, de 65 man bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar ik denk dat het gewoon nu toch weer met menselijke falen toch weer een mega. Een, een mega beslissing is in, in, in de grote wedstrijd. Ja. Richting uh, elektronische hulp dus. Ja. Uh, ja. Het, het um, vreemde vind ik dat de FIFA dat beslist. En wat doet de UEFA? Ja, nou, de UEFA is niet zo... De FIFA was, uh, al, maar, en, en de gaat dat? Ja, de FIFA-blad was over Stockholm En de UEFA was nog steeds een beetje tegen. Maar en, en, en Platini heeft gisteren of eerder nog gezegd... van dit, het is toch al, de vierde vijfde man... of vijfde man hebben toch wel hun nut al bewezen. En vervolgens krijgen je gisteren dit. Ja. ja, maar om het af te gaan ronden... volgens mij als de FIFA zegt van... We gaan het zo een doen. Vifas, dan moet u even ja, nee, even nee, nee, nee. FIFA is de wereldvoetbalbond. Dus die zegt: ja. het gebeurt, gebeurt het. Dan ja. ja, kunnen goed. ze ook op springen. Maar... Nou, dank jullie wel voor ja. jullie komst. Mag je ook weer. Wanneer kom je? Want je komt weer. Uh, er komt nog een andere keer terug. Ja, maar volgens mij pas in Londen. In Londen, oké. Okay. Nou ja, goed, dan zien we elkaar. daar. Nou, Dick, jij komt nog een keertje terug. Of uh, oh, graag En Tom, jij komt ook <laughs> nog een keertje terug, toch? Ja, helaas, hè? <laughs> helaas. <laughs> nou, zeg. Nee hoor, ik nee. vind nee. het altijd leuk met jullie. Ik ik trouwens dat je de goede co-presentator in hebben van de zand. Ja, die heeft er minder gehad. De co, hij was de hoofdpresentator. Ja, had je nou in de gat? Kunnen we de microfoon dicht? Kunnen we serieus gaan vragen? de Muppet Show. Dit is de Radio 1 Voetbal Voetbalvrouwen. Ja, de vrouw van Oranje die zit inmiddels uh, volgens mij massaal met de voetbalmannen te feesten op uh, Ibiza of een ander eiland. Maar uh, nog niet voor alle Nederlandse voetbalmannen is het EK voorbij. Voetbalcommentator uh, Frank Snoeks bijvoorbeeld, die verslaat aanstaande zaterdag de kraker tussen Frankrijk en Spanje. En ondertussen zit zijn vriendin, Anja Heine thuis. Oh, Anja, ja. goedenavond. Ja, goedenavond. Zeg even, om, uh, even voor pure interesse, uh, wat is er met je hand gebeurd? Uh, nou, onze zoon die jongpalt en daar uh, kwam een wilde worp uh, op het publiek af. En uh, ja, ik ben van oudsher een volleybalster, dus ik dacht, die sla ik weg, want anders komt die uh, op ons hoofd. En uh, ja, dat heb ik gedaan. En toen? En nu zit ik met een gebroken hand. Ach, en in het gips of in het verband? Met... Ja, in het gips, ja, voorlopig tien dagen en dan gaan we verder kijken. Dus oh. het is een beetje onhandig met oh. recht. Ja. Ja, dat zijn er voetbalvrouwen, hè? Uh, Sylvie van der Vaart en uh, Jolante Cabau, Die hebben hun man uh, alweer bij zich. Uh, maar jij moet het nog even doen zonder Frank. Ja, maar ik hoor ook niet in dat rijtje. Jawel, voor ja. ons wel. Nee, verre van. Ja, ik moet het nog even doen zonder Frank. Ja, Maar dat wist ik van tevoren wel. Want uh, dat betekent natuurlijk niet als Oranje eruit ligt... dat het voor Frank ook afgelopen is. Hm. Dus uh, daar had ik me wel op ingesteld. Maar is is Frank al gebeld uh, over de finale? Nee. Nee, nee, zo hm. gaat dat eigenlijk volgens mij meestal niet. Uh, eigenlijk is dat volgens mij pas uh, na de halve finale wordt dat uh, bepaald. Hm. Heb je er dus dat nog blijft over... nog even geheim. Heb je er nog over gedacht om op te zoeken, om, om uh, mee te gaan naar Oekraïne? Nou, nee, nee, dat is niet echt serieus uh, een optie geweest dit jaar. Kijk, Portugal en Engeland en dat soort landen, uh, of Zuid-Afrika, zou ik, dat is ook niet gebeurd hoor. Maar dat zou ik geweldig vinden, dan zou ik echt denken van hippie. En dan kijken of het uitvoerbaar is. En dat is dit jaar uh, nee, is geen optie geweest. Maar waarom was Zuid-Afrika dan niet uitvoerbaar? Nou, weet je... De um, kinderen? Nou, kinderen ook. Maar Frank, die is daar dan al eigenlijk al een week of vier, vijf. En, uh, ja, en dan kom ik er nog een keertje drie weken achteraan. En dan zit hij er acht weken. Uh, en de hele Nederlandse zomer uh, missende, ja, dat is, niet, dat is niet lekker. Als je er al vijf weken zit en dan komt je vrouw nog eens vrolijk langs... zo van, nou gaan we vakantie vieren. En dan is hij er ondertussen wel klaar mee. Ja. Ben jij een vrouw die dan uh, trouw alle wedstrijden alleen van uh, Frank bekijkt... en dan uh, de rest van het EK links laat liggen? Of, of... Nee. Nee? Nee, ik kijk echt alles van A tot Z. Je kijkt al het voetbal wat, wat op dit toernooi is? Ja. ja. Uh, die dus is zelf eigenlijk ook een enorme voetbalgek? Ja, dat was ik altijd al. Ja, nee, ik, uh, ik slurp alles op. Ja, ik vind hm. het allemaal geweldig. Maar, maar bespreek je dat dan ook ochtends bij het ontbijt... Nog even, de waard, even, nog even de wedstrijd van de dag ervoor nog even herkouden? Uh, je bedoelt nu? Nu, die er niet nou, ja, ja, nou, nou, nu bijvoorbeeld, maar ik kan me voorstellen... als die RKC Rode heeft gedaan, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja niet uitgedraaid. En dat kan ook over een hele andere wedstrijd gaan. Of een Engelse wedstrijd, of we hebben het er helemaal niet over. Um, maar ja, dat stelt wel een rol in ons huishouden, natuurlijk, ja. Ja. Heb je wel eens, als je, als je tv zat te kijken, hè, joh, dan, dan, uh, en hij doet verslag... heb je er wel eens gedacht, snoekje, snoekje, wat doe je nou? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, maar gelukkig niet zo heel vaak. Ja, toen hij zei: van zet mij een pistool op mijn hoofd en het en, en, en is een doelpunt. Toen hij dat zei over die, uh, ja, over die goal. Zei die gisteren, hè? Zei die gisteren, ja, dat zei hij gisteren. Ja, wat dacht je toen? Ik vond hem wel mooi eigenlijk. Ja, nou, ik, ik heb hem even vanmiddag terug. Want ik heb, gisteren zat ik in het ziekenhuis. Uh, dus ik heb die hele wedstrijd niet oh, gezien. Oh, met die hand natuurlijk. Met die, uh, met die rare hand. Ja, dus ik heb het vanochtend heel even op de NOS-site uh, teruggekeken. En toen dacht ik wel even: wat zegt hij nou? En, uh, en toen begreep ik het wel. Ja. Kun, je, kun je bij de eerste zinnen die hij uitspreekt, kun je aan hem horen hoe het met hem is? Ja, nou, dat is wel heel uh, sterk gesteld, maar ik hoor wel een beetje hoe die gaat. Hoe dan leggen ze uit? Ja, dat is lastig. Je hoort een beetje um, hoe de intonatie is, of, of je hoort de vrolijkheid, of de, de, soms de scherpte. Ja, dat is heel lastig uit te leggen, maar ja, het is ook niet zo zwart-wit. Soms groeit het in een wedstrijd en dan, uh, ja, dan hoor je aan de kleine dingetjes zo van: oh ja, dat is leuk, hij zit er lekker in. Ja. Nou, nou overkomt het alle commentatoren wel en zeker van het voetbal uh, dat er uh, kritiek op hen is. Uh, uh -huh. Al dan niet uh, gefundeerd, al dan niet scherp. Maar uh, Frank krijgt wel eens wat over zich heen. Trek jij je daar ook iets van? Nou, ik denk ik, iets meer dan hij. Um, ja, weet je, het is natuurlijk niet altijd leuk, maar het hoort erbij en... Um... Weet je, ik twitter niet, ik, uh, ik, ik loop niet, ik, de site zoek ik niet, ik zoek het niet op. Soms wordt het tegen me gezegd en denk, oh ja, is dat gezegd? Nou ja, het zal zo zijn. De tactiek ja. van Tom Boot, eigenlijk, die zit er in de studio, die zei dat. <laughs> oh, en, van, ja? en van Dick Jol, ja, met zijn oude telefoon. Ja, ja. Jij ja. okay. bent niet iemand die uh, de publiciteit uh, opzoekt. Ik ben blij dat je nu uh, ja hebt gezegd tegen onze vraag of je vanavond aan de telefoon wilde hangen. Ja, maar jullie zijn mijn huisradio. Jullie staan de hele dag weer bij mij aan. Dus dan kan ik toch moeilijk nee zeggen. Is het, maar, maar is het, uh, is het niet vervelend voor je om, om de vrouw uh, van te zijn? Je bent natuurlijk altijd de vrouw van de commentator. Of... Ja, joh, maar weet je, het is zo bescheiden. Je begint met twee namen te noemen. Uh, van echte voetbalvrouwen. Ik uh, heb gewoon een eigen leven en Frank is uh, uh, mijn hele lieve man. En toevallig uh, doet hij dit werk. En uh, ja, natuurlijk. Uh, maar het heeft ook zoveel leuke kanten. En, nou, uh, wat doe je eigenlijk zelf? Ik werk bij Trafix. Dat is een reisorganisatie uh, in Haarlem. En dan en, ga uh, je toch niet naar zuid ja, dat het niet? Ja, eigenlijk een beetje wel. Hè. Ja, we ja, wel een beetje oud, ja. ja. Ja, nou ja, ik pik natuurlijk wel eens uh, een gaantje mee. Ik ben wel eens in, uh, in Japan geweest. En ik pik wel hier en daar zoveel dingen mee. Maar ja, weet je, uh, kinderenwerk, eigen leven. Ja. ja. Nog één ding, hè? Uh, jullie zijn op vakantie geweest laatst... na een, uh, weer zo'n uh, lang jaar werken voor Frank. Gingen jullie op vakantie, heb ik me doen laten vertellen, naar Engeland? <laughs> ja. <laughs> Moet je toch even in 30 seconden vertellen wat jullie daar hebben gedaan? Um... Nou, we hebben over de pier van Torquie geloven, maar ik denk niet dat het daarom gaat. Uh, nee, Jawel, nee, de je, club van Torky? We... nee, de club van Torquie. Ja, ik. <laughs> ja. ja nee, we zijn bij Torquie inderdaad bij het stadion geweest. We hebben een shirt gescoord en we hebben kennis gemaakt met de trainer en met de spelers. En uh, <laughs> ja, het is, is geweldig. Het is zo Engels als het maar kan zijn. En daar, uh, Torquie Torquies, is tweede geloven. klasse, hè, geloof ik. Het is heel down. <laughs> ik weet niet welke klasse, maar uh, dat, dat, ja. ja, geweldig. Ja. Ja. Op vakantie toch nog is. naar het voetbal, dus... Ja. Ja. Doet hij morgen verslag? Sorry? Doet hij morgen verslag? Nee, uh, zaterdag. Oh, zaterdag. Welke wedstrijd ja, is dat? Duitsland? even wachten. Is dat Duitsland? Dat is het Griekenland? Ik weet niet. Ik nee, het al. is uh, Spanje-Engeland oh. volgens mij, maar dat, dat is een gok voor mij, hoor. Maar oh. volgens mij is het Spanje-Engeland. Tsjechië-Portugal. Ja, Tsjechië-Portugal ja, is morgen, maar hij doet zaterdag... Uh, nou goed, dan kijken we, kijken we zaterdag naar uit. Gaan we je morgen weer bellen, oké? Okay? Uh, dat mag. Dank Is goed. Oké. Okay. doei. Radio 1, eh, Sportzomer woensdag, eh, die zit erop en die klonk zo. Want wat gisteravond gebeurd is, is veel meer dan een naam van Amsterdam kiezen... En vooral de sport in Nederland mag feliciteren, het is weer een belangrijke stap gezet, geen strijd meer tussen Amsterdam en Rotterdam, maar samen strijden voor een beter en sportiever Nederland. Igor Seisling is door naar de kwartfinales en dat is de tweede keer in zijn carrière pas dat hij dat bereikt de Amsterdammer. Het ziet eruit dat Igor Sijsling in de volgende ronde gaat spelen tegen David Ferrer, hij leidt met 1 set tegen 0 tegen Leonardo Meijer uit Argentinië. Het gezicht staat op onweer bij Aranska Rus en daar heeft ze ook alle reden voor... ...want het was niet heel erg best wat ze vandaag heeft laten zien. In de eerste set ging het nog tegen Sofia Arvidsson uit Zweden. Die set verloor ze met 6-4, maar ja, in de tweede set ze vier keer geserveerd... ...en ze heeft niet één keer haar service gewonnen. Gaan we naar Emmen, in de buurt van de dierentuin heb ik begrepen Gio Lippens, wordt het NK tijdrijden gehouden, de vrouwen. We wordt de tijdrit gehouden inderdaad, van de vrouwen, het NK. En de start is inderdaad gewoon in het dierenpark. Tussen de, uh, wat is het? de gestreepte staartmakaken geloof ik en de bavianen en de giraffen die keken over het hek mee. Vera is inmiddels ook van start gegaan. Ja. Uh, maar ja, om die dan weer in een dierentuin neer te zetten...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 Ik ga komen twee weken bij BBC Radio uh, uh, ja, commentaar geven bij de wedstrijden. Nou, succes is, uh, in ieder geval op de baan in uh, Wimbledon en ook uh, in het uh, commentaar hier bij de BBC Research. Ja, ik ben benieuwd. Het is vrij klein, dus uh, maar, uh, ik ga mijn best doen. Het is dus in het Engels, hè? Echt waar, ja? Oh, <laughs> ja, dat wist ik niet. Ja, de kleine lettertjes in zo altijd. <laughs> Ja, uh, goede tip was dat van jou, Robert. Aangeschoven is uh, kleren, Polakkler is zo meteen het oog. Wat zit erin? Ja, er is een nieuwe Griekse regering, dus wij gaan het hebben over de verwachtingen die wij mogen koesteren van deze samenwerking tussen de conservatieven en de socialisten. En uh, verder, zegt de naam toelaaien wat? Tula nee. Tula nee. Dat is de leider van een slavenopstand op Curaçao in 1795. Oh, dus oh, je oh, dat oh. weet. En daar worden speelfilm van gemaakt. Oh, en wij mooi. gaan uiteraard vragen waarom er een speelfilm wordt gemaakt en wat belangrijk is. En verder gaan we het hebben over Ja, ja. direct zo meteen. Nee. Nou, ja.